Voorspel in 16 delen, geschreven door Annemarie Selinko. De werking, Jan Apon. Regie, Jeroen Mulder. Vandaag het 16e...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 Wanneer heb je mij herkend? Herkend? Ik ben toch alleen maar naar de dom gekomen om u te ontmoeten. Oh. Oscar. Oh. Is het allemaal waar? Wat je mij over papa verteld hebt? Natuurlijk. Ik heb alles alleen maar zo zonder oh. mogelijk beschreven om u gauw naar huis te laten komen. Nou, wanneer komt u? Naar huis, Oscar. U... u weet niet hoe ze mij inderdaad in, in stokken gekrenkt hebben. Mama, kleine mama. Wie heeft u zo gekrenkt? Die griezelige koningin weduwe van de vermoorde Baza? Die is al jaren dood. De weduwe van de oude koning, Hedwig Elisabeth, is een paar maanden na haar man gestorven. Of de oude prinses Sophia Albertina? Nou, Laat u niet uitlachen, mama. Mama, wie kan u nou krenken? U bent toch de koningin? Nee. Nee, Oscar, dat vergeet ik niet. Er gaat geen uur voorbij dat ik er niet aan denk. Mama, dan net in de dom hebt u gezegd dat u een verzoek aan mij had. Nou, was dat dan alleen maar... Nee, nee, nee, om... ik heb werkelijk een verzoek. Het betreft mijn schoondochter. Die is er nog helemaal niet. Dat weet ik. Je bent op reis om een geschikte vrouw te zoeken... zoals dat bij vorstenkinderen kinderen gebruikelijk is... Nu wil ik dat jij met mij meegaat naar Brussel. Wat moet ik in Brussel doen? De dochter van je tante Julie trouwt er met een zoon van Lucien Bonaparte. Dat neem me niet kwalijk, mama, maar de Bonapartes zijn maar niet zo sympathiek. Oh, vergeet niet dat je tante Julie een clarie is, maar daar gaat het niet om. Ik wil dat je haar nichtje ligt kennen, de kleine Josefina. Haar vader was de voormalige onderkoning van Italië. Nu mag hij zich hertog van Leuchtenberg noemen... Het kind, Oscar, is de mooiste kleine Josefina die je denken kunt. Al is ze nog zo mooi, je kan toch niet met haar trouwen. Ja, waarom niet? Die vergeten wie ik ben. Die obscure kleine hertogin van Neustenberg is toch geen partij voor de kroonprins van Zweden? Voor een Bernard Niet? Dan zal ik je eens wat zeggen, Oscar. Maar schenk me eerst nog even in. Die champagne begint met de smaak. <lacht> Dankjewel. En luister nu, Oscar. Haar grootvader was de vicomte de Bornais. En haar grootmoeder, de mooiste vrouw van haar tijd, de charmantste en duurste kokot van Parijs. In haar tweede huwelijk, keizerin van Frankrijk. Jouw grootvader van vaderskant was een achtbaar klerk bij een advocaat in Polen. Ja, mama, mama. Laat me, laat me, laat me uitspreken, Oscar. Haar grootvader van Moederskant is de koning van Beieren. Het Bijerse Koningshuis behoort tot de oudste vorste slachten van Europa. Jouw grootvader van moederskant daarentegen was de zijdehandelaar François Clary. De kleindochter van een kokotte. Ja, en nog een heel mooie ook. En alleen om dynastieke redenen. Juist om dynastieke redenen. Ik wil de stammoeder van een beeldschone dynastie worden. Papa zal het nooit goed vinden. Met papa zal ik wel spreken. Je moet er alleen maar eens bekijken, Oscar... Albert, betaal alstublieft. Hoe oud is ze, mama? Vijftien. Oh, maar ik heb op die leeftijd al gekust. U, mama, u was een vroegrijk kind. Mama, belooft u me niet dat u mijn bruid op de reis naar Stockholm zult begeleiden? Dat beloof ik je, Oscar. En dat blijft. Wat hangt er vanaf? Van, mama. Van mijzelf, Oscar. Ik kan slechts blijven... had het mij gelukt om goede koningin te worden. Ik neem het heel serieus. Het ontbreekt u alleen maar aan oefening, mama. En, Oscar, ik zal een paar hervormingen invoeren. Oh, ja. Wij zullen de hofdame van Koskul... pensioneren. Mama, ik geloof toch altijd met je Dat is ons land mooi, mama. Ja, misschien wel. Misschien is Zweden toch wel mooi. Is het al zover? Moet Pia zijn houten been aangespen? Dadelijk, Marie. Ik weet niet wie er op het idee gekomen is om ons met een kruis naar Zweden te laten reizen. Maar ik ben er maar dankbaar voor. Ja. En nu is het tenminste voorjaar. Ons mooie land. Ik ben zo gelukkig, mama. Vanaf het eerste ogenblik in de tijd bij Tante Hortense... hebben Oscar en ik gevoeld dat we voor elkaar bestemd waren. Maar ik was ervan overtuigd dat u en Zijne Majesteit het nooit zouden goed vinden. Waarom niet, kind? Oscar had een hele andere partij kunnen doen, nietwaar? U had op een prinses uit een koninklijk huis gerekend. Gerekend? Men rekent niet, men hoopt, als het om het geluk van zijn kind gaat. Moet Pierre zijn houten been nou niet aangespen? Ja, goed, Marie. We zijn er nu zo. Luister, Josefina. Als jouw kinderen verliefd worden, staan ze dan een huwelijk uit liefde... Geloof je me dat? Maar de troonopvolging, mama. Je zult wel meer dan één kind krijgen. Een van je zoons zal zeker wel een prinses trouwen. Laat dat maar aan het lot over. Maar leer alle Bernadots liefde te trouwen. Vlug, Josephine. poeder genoeg. Oscar komt aan boord. We zijn aan het doel, Désiré. Nee, Marie, we zijn pas aan het begin. Ach, oh, Josefina. Dag mama. Pas Mag ik een verzoek, mama? Oh, de, gaan, gaan jullie maar. Oh, nee, Oscar. mama, nee. wij komen na. Wij wachten tot u voet aan wal is. Ja, maar ik, ik, ik kan toch niet alleen. Waarvoor denkt u dat die duizenden mensen daar op de kade gekomen zijn? Voor u, mama, voor niemand anders. Ja, lieve hemel, moet ik, moet ik alleen? Kom maar kom, kom. Flink zijn. U hebt wel voor hetere vuur gestaan. Ja, ja, dat is zo. Vooruit dan, Uwe hoe mij het, stijt. Die zo lang reeds werd voorbijt en u eindelijk bij ons zijt. Ja, hoor. Voor het bocht enge, Mens sluit aan hoor, je komen te bakken. Lekker, wel. Ja, hoppas, at viska, kanakoma, braa, herens. Je. Ik ben verschrikkelijk trots op u, Mama. Groeten, Oscar. Ja. Groeten en glimlachen. Dat is je plicht als het volk je haalt. Zo was mijn tweede entree in Zweden Hoe verschillend van de eerste Maar al was die tweede aankomst dan heel wat vrolijker en vriendelijker Ik had een ander gevecht te leveren Ditmaal met Jean-Baptiste zelf Hij had zich verschanst in een somber isolement En zich omringd met plichten en ceremonieel. Maar al gelukte het Oscar en mij hem te bewegen Af en toe een bal te geven en burgers te ontvangen Zijn duistere wantrouwen heb ik nog niet kunnen overwinnen Paleis, Drotningholm, 16 augustus 1823. Gisteren ben ik vroeg naar bed gegaan, maar ik kon de slaap niet vatten. De klok sloeg middernacht. 16 augustus schoot het mij te binnen. 16 augustus. Ik glipte in mijn peignoir en begon rond te spoken. Overal was het doodstil, slechts de parketvloeren kraakten. Tastend zocht ik de weg naar jean baptiste kamer en werd bijna doodgeschoten. Oh. Hier is Een spook, Fernand. Oh. Slechts een spook. Oh, je majesteit heeft mij wel zeker gemaakt. Oh, jij mij ook, Fernand. Doe dat pistool weg. Excuseer, majesteit, maar dat is voorschrift. Voorschrift? Van wie? Van de maarschalk, majesteit. Wij hebben opdracht gewapend voor de deur van de kamer te slapen. Waarom? De maarschalk is bang. Waarvoor, Fernand? Voor morgen majesteit. En daarom moet jij iedere nacht... Wat betekent die storing, Majesteit? Een spook verzoekt audiëntie. Schuif dat bed weg, Fernand, zodat haar majesteit kan binnenkomen. Wat wil het spook? Wat wil het spook? Het spook meldt zich alleen maar. Het spook van een jong meisje dat eens met een jonge generaal is getrouwd. En in een huwelijksbed vol rozen en doornen is gaan liggen. En waarom meldt het spook zich juist nu aan? Omdat het precies 25 jaar geleden is. Dan hebben wij zilveren bruiloft. Desiree, wij zijn beide een lange weg gegaan... En tenslotte ben je toch bij mij gekomen. Je bent aan het doel, Jean-Baptiste. En toch ben je bang voor spoken. Je laat Fernand met een pistool voor je kamer slapen. Vertel mij, hoe heet het de spoken waar jij bang voor bent? Waza. Op het congres in Wenen heeft de laatste Waza aanspraak op de gelden. Jean-Baptiste. In Zweden regeert de dynastie Bernadotte. Maar jij bent vermoedelijk de enige die daar niet van overtuigd is. Maar er zijn helaas mensen die beweren dat jij in je vrees voor de oppositie de grondwet schendt. De Zweden hechten veel waarde aan hun vrijheid van drukpers. En iedere keer als jij een krant verbiedt, is er de een of ander die zich zou kunnen voorstellen je tot troonsafstand te dwingen. Juist. Yes. Je ziet het, mijn spoken zijn echt. De prins van Waza... Niemand spreekt over de prins van Waza. Over wie dan? Over Oscar natuurlijk. De kroonprins. Is dat waar, Desiree? Kijk in mijn ogen. Is dat waar? Met de dynastie Bernadotte is niemand ontevreden. Ze bestaat, Jean -Baptiste. Ze bestaat... Je moet Fernand zeggen dat hij van nu af aan in zijn eigen kamer slaapt. Hm? Ik wil toch niet Fernand in zijn nachthemd aanschouwen als ik je op een laat uur bezoek? Jij mag mij helemaal niet op een laat uur bezoeken, Desiree. Koninginnen sluipen niet in Pinouard op Jij moet vol echte vrouwelijke schroom in je vertrekken wachten tot ik kom. Maar nu ben ik er eenmaal. Kleine, kleine liefde. Om de zee. Wij gaan samen ontbijten. Net als 25 jaar geleden. Zie je? Fernand is weg. Ik verjaag alle spoken. Wat Oscar betreft, ik heb hem gegeven wat mij ontbreekt. Een opvoeding. Nee, nee, nee. Voor onze qua jongen ben ik niet bang. En ik ben blij dat ik toestemming tot het huwelijk met Josephine heb gegeven, Desiree. Had het volgens jouw wens was gegaan, zou hij met een lelijke koningsdochter getrouwd zijn. <laughs> oh, jij stiefvader. Nou, jij ja, hoort ook zij. De kleindochter van onze Josephine op de Zweedse troon. Was ze niet bekoorlijk, onze Josephine? Veel te bekoorlijk. Ik hoop dat men in Zweden geen details weet... Kijk eens. Roze. Ach, oh, rode en witte. En gele en roze, rozen en, en een brief. Hunne oh. majesteiten, onze maarschalk, Jean-Baptiste, Bernadotte en Gemalin. Met, met de beste gelukwensen. Marie en Fernand. Oh. <laughs> Is. <laughs> Mag ik misschien vragen waar al die geheimzinnigheid toe dient, mama? Helemaal geen geheimzinnigheid. Ik heb alleen de verklaring voor onze wandeling nog wat uitgesteld. Maar zou ik dan nu misschien mogen vernemen waarheen wij ons de voeten begeven, majesteit? Zeker, Hoogheid. Wij begeven ons te voet naar de Vesterlengatan. Mooi. Wij zijn nu op de Vesterlengatan, majesteit. Maar mag ik dan nu naar uw verdere plannen vragen? Uh, zeker, Hoogheid. Wij begeven ons naar de zijdehandel van een zekere peegzong. Ik ben daar nog nooit geweest, Hoogheid, maar het moet niet moeilijk te vinden zijn. Mama, ik heb twee besprekingen afgezegd en een audiëntie uitgesteld om uw bevel op te volgen. Maar sleep u mij niet toe Naar een zijdehandel. Dan kunt u de hofleveranciers niet bij u thuis laten komen? Peegson is geen hofleverancier. En bovendien, ik wil zo graag zijn zaak zien. Ja, maar heeft u mij daarvoor nodig? U kunt me helpen de stof uit te zoeken voor mijn kroningsgewaad. En ik wilde je graag aan de monsieur Peegson voorstellen. Aan een zijdehandelaar, mama? Peegson is bij je grootvader Clarie en Marseille in de leer geweest, Oscar. Er is een mens in Stockholm die mijn papa en mijn thuis gekend heeft. Goed, mama. Ik begrijp het wel. Kom, dan binnen dan maar. We zijn er al. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wilde graag uw zijden stoffen zien. Oh. Ik zal even mijn vader halen. Zie je, Oscar? Ah, oh, uitstekende kwaliteit. Ik herken ze direct. Dit is, geloof ik, een heel goede zaak. Ik heb er geen verstand van, mama. Maar ik... Madame wenst zijde te zien? Uw Frans is zo mogelijk nog slechter geworden, monsieur Pearson. En ik heb me zoveel moeite gegeven om uw uitspraak te verbeteren. Ik... Maar... Bent u mij vergeten? Nu bent u werkelijk bij mij gekomen, mademoiselle Clarie. Misschien wilt u zo goed zijn haar majesteit en mij naar uw kantoor te brengen. En ons daar uw waarde te laten zien. Oh, zeker hoogheid. Uh, wilt u mij maar volgen, majesteit, deze kant op. Uh, gaat u, gaat u toch zitten. Dank u. Gaat u zitten. Ja, daar ben ik Ik wilde u mijn zoon voorstellen. Oscar, monsieur Pearson is bij je grootvader in Marseille in de leer geweest. Dan nou, verbaast het mij dat u niet al lang hoofdleverancier geworden bent, monsieur Pearson. Ik heb er nooit mijn best voor gedaan, Hoogheid. Overigens heb ik in zekere kringen zeer dat mijn terugkeer uit Frankrijk een slechte naam. Daarom. <laughs> Wat hebt u daar? Dat is het eerste blad waarop de rechten van de mens zijn afgedrukt. Je grootvader heeft het mee naar huis genomen. En monsieur Peersel en ik hebben ze samen uit ons hoofd geleerd. Voor zijn vertrek naar Zweden heeft monsieur Peersel mij verzocht het pamflet als herinnering te mogen houden. En het heeft daar altijd ingelijst aan de muur gehangen. Vanaf het ogenblik dat ik teruggekomen ben. De rechten van de mens, het cahier van Parijs. In elke staatkundige maatschappij zijn alle mensen gelijk in rechten. Hm. Ja. Ja. Ik, ik heb een nieuwe Japon nodig, Peerson. Een avondtoilet? Of een Japon die uw majesteit overdag wenst te dragen? Een avondtoilet voor overdag, Peerson. U hebt misschien in de krant gelezen dat ik op 21 augustus gekroond word. Hebt u een of andere stof die voor het koningstoilet geschikt is? Natuurlijk, hoogheid, het witte brokaat van toen. François, breng mij het witte brokaat uit Marseille. Je weet wel wat ik bedoel. Ik zal het even pakken. Ik heb me voor oorlog mijn zoon François te noemen. Ter herinnering aan uw papa. Lief Lief. Ja, uh, mooi, geef maar hier. Dit is het, Majesteit. Ik heb dit brokaat ter herinnering aan uw papa en de firma Clarie bewaard, Majesteit. De brokaat is niet te koop. Ook nu niet. Ook nu niet, Hoogheid. Mag ik om de genade verzoeken uw Majesteit de brokaat te schenken? Heel graag, Pearson. Dan zal ik de stof naar het paleis laten zenden, majesteit. Ik dank u, Pearson. Als Uwe majesteit een ogenblik wilt wachten. Ik verzoek Uwe majesteit ook dit aan te nemen. Vele jaren geleden heb ik beloofd dit pamflet steeds in ere te houden. En elk ogenblik van mijn leven is het mij heilig geweest. Ik heb er maar een papier omheen gedaan... ...opdat u en majesteit onderweg geen last zult krijgen. Ik persoonlijk heb meer dan eens last gehad. Ik dank u, Pearson. Ik dank u voor alles. En nu moeten wij weer gaan. Majesteit. Goedemiddag, Peersen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Oscar. Misschien heb je het gevoel een middag op mijn verzoek verknoeid te hebben. Maar ik had heimelijk gehoopt dat Peersen mij papa's pamflet zou teruggeven. Daarom heb ik je meegenomen. U wilt mij toch niet zeggen dat u met mij over de rechten van de mens moet spreken? Alleen maar daarover, Oscar. Alleen maar daarover. Mama, de rechten van de mens zijn voor mij geen openbaring meer. Hier heeft ieder ontwikkeld mens ervan gehoord. Dan moeten wij ervoor zorgen dat ook de onontwikkelde ze kennen. Jou wil ik echter zeggen. Ja, dat ik ervoor strijden moet. Strijden? De rechten van de mens zijn toch al lang verkondigd? Je moet ze alleen maar verdedigen. Voor- en na de verkondiging ervan is veel bloed gevloeid. Napoleon heeft ze zelf zo diep vernederd... dat hij zijn oorlogsproclamaties heeft geciteerd. Ook anderen schenden ze steeds weer op stijl. Maar mijn zoon moet ze verdedigen... en zijn kinderen echter op. Opvangen. ben ik gekomen aan de laatste bladzijde van de geschiedenis van de burgeres Bernardine Eugénie, Desiree, Clarie er is niets meer aan toe te voegen op 21 augustus 1829 zal ik gekroond worden dan is de geschiedenis van de burgeres ten einde en begint die van de koningin ik zal nooit begrijpen hoe alles zo gekomen is maar ik beloof u, papa, dat ik alles in het werk zal stellen om u geen schande aan te doen. En nooit te vergeten dat u uw leven lang een achtbaar zijdehandelaar bent geweest. Je hebt geluisterd naar het laatste deel van Desiree, een hoorspel in 16 delen, geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jana Bon. De rolverdeling. Desiree was Barbara Hofman, Marie F. Ciarone, Oscar Olaf Reynands, Josefina Willy Maasdam, een kinderstem Irma Dubois, Fernand Jan Barcus, Bernadotte Hans Kersenbach, de jonge Pearson Pieter Groenier en de oude Pearson, Frans Kokshoorn. Onze dank gaat uit naar het NSF-koor voor zang en figuratie. Technische realisatie, Leon Dubois en Beer Gertenbach. De regie had, Hero Muller.